Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Vluchtelingenwerk stapt naar de rechter... De hulporganisatie kan de situatie in Ter Apel en andere opvanglocaties niet meer aanzien. Honderden mensen hebben in Ter Apel in een grasveldje bij een N-weg buiten de nacht door moeten brengen omdat het gewoon een totale logistieke chaos is geworden rondom het aanmeldcentrum. En ook op veel andere plekken is het hartstikke vol zijn er te weinig douches, is het eten lang niet altijd goed geregeld en hebben sommige kamers alleen kartonnen wandjes zonder plafond. Er moet echt worden ingegrepen, vindt vluchtelingenwerk en daarom slepen ze de Overheid ...en het COA die over die opvang gaat, nu voor de rechter. Op station Arnhem is een man opgepakt die met een nepwapen in de trein zat. Andere reizigers hadden gemeld dat er iemand een lang vuurwapen bij zich had. De politie had een taser nodig om de man op te kunnen pakken. Daarna bleek dat wapen nep te zijn, maar ook dat is verboden. De man kan een boete en een strafblad krijgen. In Californië zijn minstens 2.000 mensen geëvacueerd vanwege een grote bosbrand. Volgens Amerikaanse media is het de grootste bosbrand van het jaar in Californië. Ook deze vrouw moest haar huis uit. Ze moest al haar spullen achterlaten. I'm very sad. My house is gone. All my furniture, all my clothes, shoes, coats, boots. Everything's gone. In het gebied is de noodtoestand afgekondigd, waardoor het makkelijker is om hulp te krijgen. My babies fly like a jet stream, high above the whole scene, loves me like I'm brand new. Stumble through the long goodbye, one last. Ja, ze zingt er niet alleen veel over, maar stapt ook echt vaak in een vliegtuig. Van alle vervuilende celebrities is Taylor Swift de ergste, zegt een Brits marketingbedrijf. Dat is gaan rekenen met gegevens van privévliegtuigen. Het toestel van Swift is volgens hen dit jaar al minstens 170 keer opgestegen en was in totaal net geen 16 complete dagen in de lucht. Daarmee komt de uitstoot op zo'n 8. 1000 ton CO2 en dat is duizend keer meer dan de jaarlijkse uitstoot van een normaal iemand. Boxer Floyd Mayweather was trouwens goed voor plaats 2 en Jay-Z staat op plek 3. Het weer nog, de dag begint grijs en vooral in het midden en zuiden ook regenachtig. Later is er wel steeds meer zon, het wordt 20 tot 25 graden. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A9 in beide richtingen bij knooppunt Velzen. 20 minuten vertraging, want de brug heeft daar even opengestaan. Tot zover de verkeersinformatie.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 The makes it. In the sunlight we like sleeping I can't take it for too long My impatience slowly creepin' Attraction from the giant diagonal. No, what's to take and lots to give. Time to read and time to read right, so we'll it. We promise to write, so there's the next day. We're walking to the for life, so there's never a loss on the It's illusive, call it clear Somehow something turns me on Some folks we see the nearer We don't miss them when they're gone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 FM aan voor, voor 106.9 FM. Ze is vertrokken met mijn hart op Centraal Station. Nachten lang vraag ik me af of zij daar nog komt. Ik krijg het niet meer uit mijn hoofd, dus ik ga terug waar het begon. Lijkt wel bezet doe ik liedjes voor de zing op het perron. Ik weet niet eens hoe je heet en wie je bent. Maar het voelt net of ik jou al jaren ken Als ik dit door vertel Dan lijk ik wel gek Alles voor jou, voor jou, voor jou, voor jou. En een tijd dat jij aan mijn kop gaat En ik mijn hoofd ik niet meer oplaat Maar wat jij niet weet is dat ik nog steeds dat is schijn jou als een koplamp. En nu zit ik hier al day Aan het eind van sport 2 Laat ik jou verloren Nachten lang vraag ik me af of zij daar nog komt Ik luidde niet meer uit mijn hoofd, dus ik ga terug waar het begon Lijkt wel bezetel ik liedjes voor de zee. op het verom. Al moet ik slapen hier, ik wacht op Centraal Station Er is een hele kleine kans dat zij hier nog komt Ik pak de trein, maar ik weet niet eens waarheen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 Dat is zo. Senti come va, va. libera, libera l'anima mi piace così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 ZANG Ce simt acum, ală, iubirea mea eu, alo, alo, sunt iarăși eu fericirea, alô, ală. Nu chiar și eu pica dat vi sunt voinic, Doar să știi, nu ce vrei să pleci, dar nu... Het iets buiten naard zijn, kom ik hier nog bovenop. Ik heb zin in jou en je sterrenstof. Laten we gaan!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 Punt 9. E ZANG sí, Radio. Radio, Ben naar Frans en zet hem op 106.9, 106.9, yeah. ZFM. ZFM, 24 uur per dag, het de zomer. Hey, hey. Yo caliente del sol que se no de eso que al en fiera. Con la mano arriba, sin dame vuelta y